Steek hem de geete midden zon. in het moer bij daal, gij zijt grondbron, en stort op hem een milde regen, een regen die hem overdekt, verkwikt en grond tot zegen strekt. Wij zingen psalm 84, het derde en het vierde vers. van de evangelie van Johannes en daarvan het eerste, 21ste hoofdstuk en verse 1 door 14. Maar vooraf de twaalf artikelen van onze algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, en den almachtige Schepper des hemels en der aarde.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 Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. U is genoemd Johannes 21 van vers 1 tot en met 14. Na deze openbaarde zich Jezus zichzelf en wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich, al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas genaamd Didimus en Nathanael die van Cana in Galilea was en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden op terstond stond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kindekens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net, aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan hoorende dat het een Heere was Goden het opperkleed, want hij was naakt en hij wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land. Maar omtrent 200 ellen slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vissen daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: "Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt." Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: "Komt herwaarts, houd het middagmaal." En niemand van de discipelen durfde hem vragen wie zijt, gij wetende dat het een Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Grote God van hemel en aarde, heren, het is nog door uw langmoedigheid en tijdgedood dat we nog samen mogen komen in deze sabbatmiddag. Heere, mocht het u begagen om uw woord te zegenen tot verheerlijking van uw naam. Hij zijt het zo waardig, Heere, maar hij kan het alleen zegenen. Want bijten die onmisbare zegen, Heere, dan blijven wij wat we zijn. In onze diepe wal in adem. Maar ook, heren, na ontvangende genade. Dan verandert niets. Hier en dan missen wij het ware geloof in het oefening. Want het blijft steeds een haven gods. En Heeren, dan worden we ook niet onderwe onderwezen in de dingen des Heeren. Want wij zijn stijl en diepervankelijk op je die onmisbare zegen. Heren, mocht het dan u behagen om de reden van uw lieve Zoon, Jezus Christus. In wien dat je al uw welbehagen in hebt. Heren, daarom mocht het nog wezen, daarom kon het nog wezen. Dat gaat met zondaren mogen hebben te doen. Met moordenaren. Als dat we het in deze morgen gehoord heeft. O eeuwig wonder. Dat we nog niet voor eeuwig vervloekt zijn. Maar dat we nog een plaats, wij met onze kinderen. Een plaats mogen hebben onder uw woord. Maar heren, wij hebben het alles verzondigd. En wij hebben geen recht. Maar zou ge doen om je eigen naamswil? Och, heren, dan zou er blijdschap in de hemel wezen onder de engelen. Maar dan zou er ook blijdschap op aarde wezen onder uw kerk. En die heren, wij hebben al uw woord mogen horen, En ook de wonderen dat ge gedaan geeft na de opstanding van die gezegende middelaar Jezus Christus. Maar ook dan hebben we gehoord dat zonder u, dan kunnen we alleen maar de verkeerde kant gaan. Als dat de discipelen ook in die weg, der eigen wijsheid tot dwaasheid moet worden. En die Heer, hij weet, wij zijn er een vijand van, in en van onszelf. Maar hij heeft getuigd, ik zou een willig volk hebben, aan de dag van de kracht des hier. Ach, mocht het en kon het nog eens wezen, dat ook in deze dienst, oh, dat er nog een arme Petrus en een arme Thomas en al die discipelen nog eens opgezocht mocht worden bij je. Ach, Heere, dat er ook wezen mocht die het niet meer weten, ach, die... Met haar eigen wijsheid tot een einde mocht komen in al Want hij gaat door de weg van onmogelijkheid. En Heeren, dan mogen we leren. Wij kennen uw wegen niet. En wij kennen u niet. Net zoals die discipelen u gezien hebben. En toch niet gekend heeft. Want hij zei het, in die de middelaarschap zo verborgen. O, achter de rechtvaardigheid Gods. Maar ook in het verder leven. Dan blijven dat volk zo stijl en dieper van. Heere, mocht uw volk nog eens opzoeken. Want dat heb je ook gedaan op die dag. Waardoor we het van uw woord mogen horen. Dan heb u ze opgezocht. En heren, dat is al door zo en zal al door zo blijven. Want alles dat wij doen, dat komt op de pijnhoop van ellende terecht. En als Gij het over zal geven, dan zou het nog in de rampzaligheid terechtkomen. Maar heren, mogen ons nog gedenken. In spreken en in horen. Ach heren. Wat zou een nietig mens doen met die woord? Blind, dood, in en van onszelf. Maar zou uw lieve geest nog eens uitstorten. Ach, de dichter, die hebt gezongen, ach, schoon ge mij de gulp van uw geest. Ach, heren, dan kunnen wij niet de verkeerde kant. En waardoor die lieve geest geleid wordt, dan worden wij in de waarheid geleid. En dan is er geen andere weg. En al gaat het dan door de zee en de onmogelijkheden, dan zou dat geest, dat volk, aan de voeten van dat gezegende en de opgestaande Christus doen leiden. En dan zouden ze gezegend zijn om het middenmaal van die te mogen ontvangen en met die te mogen eten. Ach, Heer. Wat zou dat nog in deze donkere tijd. Nog een wonder wezen. Maar gij, uw naam is wonderlijk. En gij doet wonderen. En zou wonderen blijven doen. Tot de jongste dag. Heren mocht gedaan. De duivel beschamen. Onze goddeloos ongeloof beschamen. En dat we mogen eens in gaan leven. Dat wij de oorzaak van alle kwaad. De oorzaak van alle donkerheid. De oorzaak van alle lende zijt. En dat hij alleen de oorzaak zijt van liefde, van rust, van blijdschap. Heren, mocht het dan u begagen. Wanneer dat uw volks, die kerk samen mocht komen. O komt dan in onze midden en in onze harten, En zou genoeg. Heven dat het nog tot onderwijs en tot troost voor uw volk. En tot bekering daarom bekeerde. Heere, dat je nog het woord mocht spreken. Hij hoeft maar ene woord gebruiken. En het dode zal levend gemaakt worden. Het is uw werk, o Heer. Al mogen we nog uw werken nog zien, aanschouwen. En ervaren u in ons eigen leven. Heren, gedenk u ganske kerk over de rond der wereld. Waar dat uw woord nog volgens uw woord gebracht wordt. Niet volgens een mens, maar volgens uw woord. Heren, mogen dat nog zegenen. En mocht uw knechten en ouderlingen allemaal gedenken, zendelingen. Heere, dat gij ze nog sterker mocht en lijden mocht en uw woord mocht opendoen. Want uw woord is een gesloten boek. En als hij het niet opent, Heer, wie zou het dan openen? Mogen we dan ook nog meer uitzenden om die woord te prediken aan de einde der wereld. Want dat is zelf uw gebod aan uw kerk. Heren, mocht ons dan persoonlijk gedenken. Hij weet ook de moeilijkheden van het moedertaal, van het oude vaderland. Maar heren, zou hij overkomen, dan zal alles goed wezen. En heren, dan mogen we vragen, zou, mocht het met uw eigen welmaken, dan kan het met de mens niet misgaan. Heren, gedenk ook in het gehoor. En mocht er nog een horende oor en een hongerende ziel nog geven. En later nog een zicht, een kerk nog onder zitten. Die het ook niet meer weet. En die het ook niet meer bekijken kan. Ach Heren, dat er nog eens plaats gemaakt mag worden. Dat gij nog eens spreken zal. Dat hij die gezegende Christus zijt. Ach, dat je nog eens zeggen mocht, aan Maria Madeleine, Maria, ah, oh, dan zou het genoeg wezen. En dan zou dat volk neerzinken aan die voeten. En nog lessen moeten je ontvangen. Als je dat aan Maria ook geleerd heeft, raak me niet aan. Want ik ben nog niet aan, aan, opgestaan tot mijn vader. Heren, mocht gij het doen. Gedenk al de noden, gedenk jongens en meisjes. Gedenk zijn de jonge leven. Zou gezegenen met het onmisbare zegen van je rechterhand. En heren, gedenk vaders en moeders. Gedenk de enige die zou graag opgekomen, maar die kennen niet. Bewegen ouderdom en ziekte. Kan ook onder zijn heren die geen list meer hebben. Ach, want wat is de mens. En heren, mocht dan ook de zieken en zwakken, gedenk weduw, uw en wezen. Gedenk al de noden. Heren, mocht die begagen om ons nog te verblijden door die daden. Niet dat hij het verdiend heeft, maar heren, tot wie anders zullen we naartoe gaan. Zegen uw woord verheerlijk, uw naam. Verblij die kerk, wij vragen het om Jezus' willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 43, het derde en het vierde en het vijfde vers. Zegen hier, zend hier je licht en waarheid neder en breng mij door, din glans geleid. Tot I gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden. Ten berg van I heiligheid. Waar mij U gunst verbijt. Wij zingen op psalm 43, 3, 4 en 5. liefde, wij mogen uw aandacht vragen voor onze tekst, dat we ge op geen vindt in het voorgelezen hoofdstuk Johannes 21, en daarvan feitelijk verzen 1 tot 14, maar wij lezen alleen het vijfde en het zesde vers. Jezus dan zeide tot hem, kinderkens, heb gij niet ene toespijs? Zij antwoordden hem nee. En hij zeide tot hen, werp, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij werpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen tot zover. Onze tekst dat spreekt in het eerste plaats over de derde openbaring van Christus aan zijn discipelen. Met drie gedachten. Eerst de tijd van deze openbaring. Ten tweede de doel van deze openbaring. En ten derde de troost dat de Heere zijn volk geeft in deze openbaring. De derde openbaring van de opgestaande middelaar aan zijn discipelen. En dat is plaatsgenomen aan de zee van Tiberius. Eerst de tijd, twee de doel en de derde de troost. Gemeente, met de helpen des heren hopen we even stil te staan bij deze rijk gedeelte van Gods woord. Dat zoveel, dat zoveel heeft te zeggen, ook tot onderwijs en tot troost van Gods ware kerk. Vanzelf, voor dat kerk dat al door geloven mocht en die het al door hebt, dan zou het geen, geen value hebben. Want Gods weg, dat is door de zee. Door de weg van onmogelijkheid. En nu weten we gemeente dat de Heer Jezus, die is geboren, die heeft geleid en die heeft gestorven en dat om de zonde en dat om de verheerlijking van zijn vader, en zijn heilig deugde. De Heer Jezus, die is ook begraven, maar die is ook opgestaan. En Christus, die kan niet opstaan zonder dat hij eerst gestorven is. En dan weten wij dat de discipelen van de Heer Jezus Christus, ze hebben het zo aangenaam gehad. Toen Christus in zijn diepe vernedering hier op aarde, in zijn profetische ambt... ...zo menigmaal gepreekt heeft voor zijn discipelen en ook anderen die daaronder mochten zitten. En wat was het aangenaam in die tijd, in die drie jaren voor de discipelen des heren. Wat waren ze blij wanneer dat ze onder Christus prediking en onderwijs mocht zitten. Het was net zo als met Rit op den akker van Boas. Dan mochten ze ieder keer wat meenemen en wat oplezen. De ene keer meer en de andere keer minder. Maar het was zo'n blijde tijd. En het schijnde, en dat is ook iets bijzonders gemeente, dat ze schijnde Christus te kennen. Want de discipelen, toen Christus in zijn diepe vernedering hier op aarde gewandeld heeft, dan lees je nooit dat ze hem niet kenden. En dat heeft ook wat te zeggen. Heb je er wel eens ooit over gedacht? We lezen nooit dat de discipelen, de Heer Jezus, Christus niet kenden, toen hij hier op aarde was in de staat van zijn diepe vernedering. Ze kenden hem. De Bijbel die zegt zelf, en Engels het is, they followed him. Ze hebben hem nagelopen. Het was voor hen geen vreemde Christus. Ze hebben geen verkeerde Christus nagevalgd. Maar na de opstanding van Christus, ze kennen hem niet meer. Dat heeft ook wat te betekenen, gemeente. En nu wordt het een eigenadige vraag gemeten. Zouden we niet Christus, wat van Christus, mogen kennen als die discipelen in de staat van Christus zijn diepe vernedering? Maar kennen we, mogen we door genade iets van Christus weten in de staat van zijn verhoging. Dat is wat anders. Want in de staat van het verhoging gemeente, dan is niet Christus anders. Maar dan handelt Christus anders met zijn kerk. Want na de opstanding van Christus, en dat is volgens Gods woord. Dat Christus die is een komende en een haande Christus geworden. Voor zijn kerk. En Christus is ook een bedekt de Christus. Want de verschil dat legt in dit mijn is. Het is één ding om de Christus te weten en te kennen en als, een, als die grote en zegende profeet. Maar niet om hem te kennen in zijn persoon. Dat is wat anders. En niet komt de Heer dit aan zijn kerk te openbaren. Door de ervaring. En of God zijn kerk wil zegenen met een bijzondere zegen. Of met een zaak in het leven. Of een verder oefening. Of een verder stap in de genade. Dan gaat het door de weg van onmogelijkheid. Niet door de weg van vroomheid. Zoals menen mensen denken in de dag dat we leven. Niet vroomheid maar onmogelijkheid. Dat is wat anders. Maar met de vroomheid blijft de mens vroom. Maar met de onmogelijkheid, daar gaat hij onder. En dan komt hij in de wanhoop terecht, mijn oordes. En dat is een ander weg. Maar dat is Gods weg met zijn kerk hier op aarde. En we lezen in Gods woord. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom. De discipelen aan de zee van Tiberius. En hij openbaarde zich al dus. Niet anders, maar zo. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas. Gezegd Didymus en Nathaniel... Die van Kane in Galilea was. en de zonen van Sabbadeus en twee andere van zijn discipelen. Zo, mijn hoorders. dan worden wij eerst geroepen om stil te staan. aan wie de Heer Jezus zichzelf geeft openbaar. in deze derde openbaring: van Christus aan zijn discipelen. En als je daar even bij mocht stilstaan en even mocht denken en dat de Heer nog eens een enig licht nog mocht geven, Want daar leg ook heel wat in verklaard. In de eerste plaats, Gods woord dat verklaart, Petrus die was daar. Wel je zou zeggen, wat heeft dat dan te zeggen? Dat Petrus die was daar. Wel, in het eerste, dan was hij een discipel van God. Dat betekent al echt veel. Je zou wel zeggen, wat betekent het dan voor ons? Wel, gemeente, ben je er ooit door genade geweest? Dat is een grote vraag. Ben je er ooit geweest? Waarom? dan moeten wij feitelijk aan de zaak komen waarom dat ze hier binnen. Omdat de Heere Jezus zelf gezegd heeft. Want de Heere die heeft tegen de discipelen gezegd... dat ze naar Galileus zal gaan en daar zou de Heere hem bezoeken. Zo, wij vinden in het eerste dat deze discipelen naar Gods gebod hier zijn. Zo, dan mogen we niet vergeten, gemeente, dat ze zijn hier in de wegen des Heer. Want als we dat in onze gedachten niet houden, dan komen we niet tot de goede zaak van de bedoeling van Gods woord. En dan is hier Petrus, en Petrus, dat is een zonde. Daar is Gods woord duidelijk over. Want hij heeft ook na ontvangende genade, de, de Heere Jezus, die heeft hij. Je weet het wel. Daar geef gij gezegd: Ik ken hem niet. En toch is Petrus hier. En als je verder leest in dit hoofdstuk, dan schrijft het over de bevestiging van de am van Petrus. En er zijn velen die zeggen, dat is apart van zijn persoon. En daar geloof ik niks van. Ik geloof wel gemeente dat de Here na zijn opstanding, en die heeft de boodschap aan de vrouwen gezegd en zegt het aan zijn discipelen en aan Petrus. En daar is wel Petrus in bemoedigd. Maar niet verlost. Een bemoediging en een verlossing is twee verschillende zaken gemeen. Want voor de persoon van Tetris. Dan verklaart Gods woord. In, toen de Heer hem tot driemaal gevraagd heeft. Heb me maar lief. Dan mocht hij persoonlijk en ambtelijk op die plaats komen aan de alwetendeheid gods. En dan is de persoon niet bij te denand. Maar daar is de zaak voor Petrus opgelost. Wel bemoedigd, maar niet opgelost. Persoonlijk ook niet. En wat ik erbij wil zeggen, als we hier Petrus zien, daar staat hij voor zichzelf niet zo mooi bij. Dan staat hij voor zijnzelf dat het niet zo vlag legt tussen hem en de Heer. Maar God die stapt niet over de zonde gemeente. Vergeet het maar nooit. En wie is er ook nog bij? Wel, Gods woord, en we zouden maar niet te lang over hangen. Maar daar staat ook een Thomas bij. En dat valt voor Petrus zelfs niet mee. Je zou wel zeggen, hoe kan dat dan? Wel, gemeente, zover dat wij het weten, en wij weten maar min. Maar zover dat wij weten, dan was Thomas het enige die met een drieëne God verzoend Dat hij met God verzoend was. Want in de tweede openbaring van Christus staat duidelijk in Gods woord. Dat Thomas, die was gegeven om te zeggen. Mijn koning en mijn God. En dat door die, die palmen, door de nagelen van de palmen van de gezegende middelaar. En daar mogen we geloven dat Thomas daar de verzoening van zijn zonde heeft En mogen ervaren door die gezegende middelaar. Maar Petrus die was er ook die keer. God is soeverein gemeente in al zijn weggewerken. Er waren ook bij gemeenten, er staat hier in Gods woord. En er staat niks in Gods woord tot hene betekenis. Alles dat heeft een betekenis. Nathaniel, die was er. En we gaan er niet verder op in. Maar dan was er ook de zonen van Sad, Sabadeus. En de kinderen die weten wel wie dat is. Die discipelen waren. Die zonen, die waren Johannes en Jacobus. Maar daar staat er ook bij dat er en twee anderen van zijn discipelen. Wat mogen we er ook blij mee wezen dat het erbij staat. Begrijp je het wel, mijn hoort? Wat mogen we blij wezen dat dat ook erbij staat. Er waren ook twee bij. Die geen naam hadden. Die waren er ook bij. Misschien zit er vanmiddag. Ook in de kerk. Ook volgens Gods woord. In de weg van Gods inzettingen, En toch geen naam. Geen naam. Nee mijn hoorders. Dan zou het nog een gelukkig volk wezen. Vandaag aan de dag. Als er nog eens een nameloze volk er nog eens onder mocht zitten. Een nameloze volk onder de volk van God. Want dat nameloze discipelengemeente, die waren niet in de wereld vergaderd, Maar die waren bij de, bij de discipelen vergaderd met Petrus en Johannes en Jacobus en Thomas. Een nameloze volk. En toch een volk met een begeerte. Want dat volk die was hier gekomen volgens Gods gebod... Ach, mijn orders die volk. Die blijven niet thuis. Want Christus heeft gezegd aan de discipelen. Aan de holly En daar zou ik je ontmoeten. Maar ik weet precies niet hoe dat in de Bijbel staat. Maar hij weet wel de bedoeling. En daar blijft dat volk niet thuis. Al hebben ze geen naam. Ze kennen er niet weg van blijven. Die lieverrit die kon niet weg blijven. He. Al had ze dan geen naam. En al gaat ze dan voor de eigen wetenheid een plek onder dat vol ik de hier. Maar ze zijn erbij, en ze zouden niet schameloos uitkomen. Oh, ik hoop dat er nog een jongen of een meisje, een man of een vrouw, nog hier vanmiddag neerzit zonder een naam. Het zou een voorrecht wezen vandaag aan de dag van Maar dan horen wij uit Gods woord welke tijd dat het was, mijn hoortes, in de leven van deze discipelen. Want daar gaat het over. En wat, wat zegt het ons? En dat komt openbaar in de ervaring van Gods volk. Want als dat dat gezegd heeft, ze waren daarom dat de Heer het gezegd heeft. Daarom waren ze daar. Niet omdat Petrus het gezegd heeft, al heeft hij al zo vaak veel gezegd. Maar ze waren daarom dat de Heer het gezegd heeft. En dat kan wel ook in het praktijk van het leven wezen. Dat nog Gods wegen, en laat ik het eerbiedig zeggen gemeente. Dat echt Gods wegen, wegen zijn dat ze ons zo tegenvalt. Want die discipelen die waren daar gekomen... ...we moeten het maar zeggen hoe dat het echt is, mijn godes. Die waren daar naar Galilea gekomen. En geen Christus. En zonder Christus is de dood. Heb je dat ooit ervaren in je leven, mijn Gordes? Heb je dat geleerd op de school van, de, van die grote Christus? Dat zonder Christus in Galilea is de dood. Al is het in de inzettingen van God... Heb je dat wel eens geleerd in je leven, mijn God? In de wegen des Heeren en nog dood in de ziel. En dat kunnen we zo verklaren. Dat een mens die zou met list opkomen naar de kerk. En nog in de kerk ter dood, dood nederzit. Wel, gemeente, ook na ontvangende genade. Kunnen we er niks mee doen, hoor. Kunnen we er niks mee doen. Ook niet meer wat vroeger plaatsgenomen is. En dat kan nog wezen dat we dat nog vertellen, kind. Dat we er nog eens over mochten praten. Maar daarmee kunnen we het niet meer doen, mijn hoorders. En ze hebben gewacht. En dat is ook volgens Gods woord. Een wachtende volk. Ja, wacht. Wacht op de Heer. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben gewacht. Maar Christus, die komt niet. En komt nooit op onze tijd, mijn ooris. Maar de Heer, die komt alleen op Zijn tijd. En wat is de tijd van de Heer, als we het niet meer bekijken, komt. Als we het niet meer bekijken, ik, mijn ooris. En wat neemt er plaats? Ach, mijn woorden. daar gaat Petrus, die haar weer praten. Ik heb wel eens gedacht, gemeente, als Petrus zegt. En daar gaat over die tijd. Af die zeg ik ga vissen. Wat legt er veel ook in? In die woorden: Ik ga vissen. Als je dat nou eens even over mocht denken. Dan kun je ook niet zeggen dat het verkeerd was. Want er is een heilig orde in al de wegen des hier, Ze waren wel geroepen om vissers van mensen te wezen. Maar ze zijn er nog niet uitgezond. Want de Heer bekeert zijn knechten en de Heer roept ze naar de dienaarschap. Maar ze moeten ook wachten totdat ze uitgezend worden. En dat is nog niet plaatsgenomen in de leven van die, van die discipelen. Ze hebben wel eens gepreekt. Dat hebben vrouwen wel gedaan. Niet in de kerk. Maar als de Heer overkomt, dan gaat haar mond wel eens overvloeien met wat van binnen niet. Ze hebben wat preken gedaan in stalen en op fabrieken en in geissen. Maar daar gaat het hier nou niet over. Maar Petrus, die zegt: gaat vissen. Was dat dan verkeerd? Die moest toch eten. Ze waren ook maar arme visserman. Ze hadden niets. Ze hadden ook niet veel uitwinden. Ze hebben ook die, dat werk al verlaten. Toen de Heer ze roepte: valg mij. Wanneer, ja, eitwende was de nood, inwendig dood. Dat is ook wat. Uitwende nood en inwendig dood. En Petrus die zei, ik ga hem En die andere discipel die zei, wij gaan mee. Wij gaan mee. Op enige zin gemeente was het niet verkeerd van Petrus. Want laaihuis die eet ook niet. En ze waren nog niet eigenzond om te preken. Dan kunnen ze op een ene manier beter maar vissen. Want anders gaan ze nog zijn eigen groot maken. Want dat rottende het dier van een mens gemeente na nou omvangende genade. Dat verandert niet. Ik heb ook wel eens gedacht. De Petrus. En ik geloof zeker dat in de hart van die Petrus. Daar was nog, het was nog ver van rust gemeente. En af Petrus daarbij, die discipelen, daar staat te wachten daar. En Christus, die komt niet. En dan gaat die discipelen praten. Want die, ik geloof dat die Petrus, die had, niet, die had nog niet veel te zeggen, hoor. Nee, die zaak die is nog niet opgelost, hoor. Wel bemoedigd, maar gisteren, bemoedigd kan ik vandaag niet meedoen, Miro. En ik heb wel eens gedacht dat die Petrus, die was al zo zat geworden. Want ik kan wel wezen dat Johannes en Andreas en, en Jacobus, die, die bleven maar een beetje praten over de hostdienst. Ja, wel, mensen die willen nog eens wat wezen, hoor, geloof het maar vast en zeker. Want er zijn wel gezelschappen hier, mijn goordes, waar er wel gepraat maar daar wordt er maar over gebabbeld, maar niet uitgepraat. Dat is een ander zaak hoor. En er zijn wel ogenblikken in het leven van dat volk dat in de nood zit. Daar al dat geklets ook zat worden. Ik heb wel wezen dat daar gezelschap gehouden was. Maar niet zelfs mensen verhogen. En dat peetjes die zeggen, ik ben zat geworden. Hoor. Ik ga liever maar vissen. Want er wordt wat gesproken uit boeken genomen. En er wordt wat gezegd dat nooit toegepast is geworden. Hoor. Mijn hoorders. En daar is een volk van God in wie dat het klopt niet. En dat Petrus die zegt, ik ga maar wisselen. Want daarmee ken ik het ook niet. Oh, wat kan er veel in de ziel van Gods volk omgaan gemeend? En dan niet op het rechte plaats kan komen. Niet voor God worden wat er worden moet. En we worden moeten. Of mensen mens maar de schuld kon waren maar dat kennen mensen ook niet. Maar mensen die kennen niets zonder dat het hem gegeven wordt. Niets. We kunnen wel weten met onze hoofd waar we komen op. Maar we kunnen er niet komen bij de, bij de genadevrij en soevereine genadegemeente. En dat keer op keer, want de dichter die zegt hij red me keer op keer. Is het ook zo in je leven maar hoort. Het is maar niet één keer. Het wordt steeds een groter wonder of de heer ooit meer overkomt. Vraagt het volgens Gods woord, mijn hoorde, dat oude pilgrims. Neem maar Abraham, Isaac en Jacob. En vraagt het maar aan het einde van de leven. Als en niet steeds een groter wonder wordt in de leven. Dat de Heer er nog eens overkomt. Ik ga wissen. En die discipelen die hingen mee. En ach mijn hoorders in die nacht. Wat is toch voor die discipelen een donkere nacht geweest. Ik ga visen. Wat domme mensen. Wat domme mensen. Ben je ook zo dom, mijn hoort? Oh, we zijn net zo even dom en nog dommer nog dan die discipelen. Wat, wat, wat, wat proberen we veel te doen om zonder God te vragen om zijn onmisbaar zich? Ik ga wisselen. Peters die kon beter zeggen, "Broeders, laat me met onze knieën bij. Laat me de Heer nog eens vragen. Of die nog wat onwaardige zondaars nog een visje geven zou. Ik ga wisselen. Dat ken ik wel. Dat ken ik nog wel. O arme Petrus toch. Zoveel geleerd en nog zo weinig geleerd. Vat je het wel, mijn orders? Begrijp je het wel? Ik ga wisselen. Maar gemeente, daar komt hij hier ook tegen. Want die, die, die discipelen. Die waren mensen die dat visserij wel kenden. Maar gelukkig, de Heer die had die discipelen zo lief. Dat ze de eigen weg niet laat hebben. En dat is nou de weg met de Heer met zijn volk. Het is net zo als in de tier een ouders met zijn kinderen. Een vader en moeder die de kinderen lief heeft, die laat die kinderen de eigen weg maar niet hebben. Nee. Maar die, die leidt zijn weg er goed voor zijn. En daar komt de Here nou te doen. Petrus, mijn ouders, je zou nog tevreden wezen met een paar uitwendige vissen. Maar de Heer zegt: Nee, Petrus, ik heb wat beter voor je. Ik heb wat beter vis voor je. Maar je moet dit leren eerst. En wat moet die Petrus leren? Dat uitwendig of inwendig, dat kennen we niets is. Niets anders is alles bedorven. En nou gaat die Petrus, die gaat vissen, Simon. Petrus zeide tot hem: Ik ga vissen. En ze zeiden tot hem: Wij gaan ook met die. Zij hingen uit en treden terstond in het schip. En in die nacht vingen ze niets. Gelukkig, misschien is er ook zo'n volkje. Die proberen alles en ze vinden maar niks. Wat, wat komt een mens in die donkere nacht te leren? Weet je wel, mijn oorlog? Wat komt een mens in de praktijk van het leven in zo'n donkere nacht te leren? Weet je wel? Dat hij niets anders is dan zijn vijand van God. Want bij te genade. Daar komen mensen met de vis tegen degene. Daar mensen weg niet kijken. De hele nacht gevist. Wat heeft die discipelen die netheid uitgeworpen? En de een tot een ander gezegd. Laat me maar weer doen. Wacht hier, mottervissen wezen. Maar nee. God spreekt erin. Om onderwijs te geven. Er zijn tijden in de leven van Gods volk, dat de Heere die heeft onderwijs in de is, Dat we mogen leren, dat we een beetje mogen leren van wat een staat van dood dat wij zijn. Dood en feilschap. Niet alleen mensenmoordenaars, maar we zouden God moorden. Af het kon. Geloof maar niet dat het anders is, mijn oor. Als je de hele nacht wel gewist heeft en geen ene vis gevangen, dan zijn er volk van God die wel in de praktijk komt te leren dat ze met een hand over de mond komt te staan. Omdat ze het zo benauwd met de rijen krijgen dat ze nog. Dat ze nog van de mond nog de woorden om God te vloeken zal nog uitkomen. Begrijp je het mijn oordes? Begrijp je het mijn oordes? Mijn Heere die heeft onderwijs. Maar de Heere die is een plaatsmakende God voor zijn werkelijkheid En de Heere die maakt plaats voor zijn genade. En als... Het niet morgen stond geworden was. Stond Jezus op de oever Doch de discipelen wisten niet. Dat het Jezus was. Als die discipelen nou wisten. Dat het Jezus was. Daar was de probleem al over. Daar was de ellende al over. Maar ze kenden hem niet. En waarom kenden ze hem dan niet? Ze hebben zelf op die plaats terechtgekomen, omdat Jezus dat gezegd heeft. En nog kinderen zullen niet. Ach gemeente, Christus in, in zijn verhogende staat, dat is anders in de staat van zijn beneden. En daar, daar komt de Here nou die discipelen te leren. En ook de Here die komt die discipelen te te wenen te, te ween, to, to ween them want de Heere die, die, die heeft dat ze voorbereid mogen worden, worden dat de Heere zou, zou opstaan in de hemel maar die discipelen die moesten leren dat onze natuurlijke oog hem niet weet dat heeft Madeleine ook Madeleine ook moeten leren en gemeente, dat mogen we ook leren. Volk, dus hier, daar mogen we ook in gaan leven. Je zou wel zeggen, maar wat, wat betekent dat van vandaag voor de dag dan? Wel, het kan wezen dat er hier een kind is, hier is. En die wel veel van de Heer al ontvangen heeft. Maar dat je pad, dat loopt door, je, door de zee. En dat de duivel die brilt erop. En die zegt: Je bent niets anders dan de grootste heigelaar dat ooit op de aarde gelopen heeft. God is tegen je, ziet het maar. En net zonder vis. En wat zou je zeggen? De duivel zeggen dat je een heigelaar bent. De voorzienigheid gods er tegen. En af maar nou gewoon zien die gezegende middelen, Maar geen oog om hem te zien. Het woord wat het zeggen wil gemeente dat keer op keer mogen geven en een oog op hem te zien. Want dat oog op hem dat is door het oefenen van het geloof. En het welwezen van het geloof, dat wordt niet van Gods volk weggenomen. Maar door dat oefening van het geloof te leven, dat blijft een haven gods. Daar wijst het op. En wie kan dat nou maken? Er zijn tijden in de leven van Gods volk, ze zouden zo graag willen geloven. Maar ik kan niet geloven. Ik kan niets anders doen dan ongeloof oefenen. Ongeloof oefenen. En ongeloof dat ziet die gezegende opstaan, op, opgestaande middelaar niet. Nee. En zo is het dat de Heere die komt die discipelen onder, onderwijs te geven. En dan gaat de Heren die gaat spreken tegen de discipelen. En de heren, dat je en er staat hier een godswoord. En als het niet morgen stond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens. Je zou wel zeggen dat dat door, dat zou wel doorgedrongen. Kinderkens, wat een lieve woord. Maar dat ken ook niet mijn woord. Nee, dat woordje zou wel zeggen, dat dat zou die harten wel eens breken. Maar nee, het moet toegepast worden. Want er zijn mensen die zeggen, al de beloften die zijn voor Gods kerk. En dat is allemaal waar. Maar je kunt de kerk het niet mee doen. Kun je ermee doen, mijn hoortes? Als je niet in de nacht van donkerheid en druk zit... Kan je daarmee doen dat al de belofte van God kerk is? Ja, daar kunnen ze mee doen. Wat betekent je dat? Dat ze geloven vast en zeker dat het wel gaat met de kerk. Maar ik behoorde niet bij. Ik behoorde niet bij. Want dat volk gemeente die geloven. De Godse ik niet nooit tekort zal komen. Maar de vraag is, behoor ik er maar bij? Kinderkens. Een tweede reden dat ze het niet begrepen. In de eerste vergeten maar nooit een mot toegepast worden. Maar er was een tweede reden mijn hoort. Dus ken je waarom? Ken je waarom? Dat, ze dat, dat, dat, niet, dat het niet zegt niks tegen die discipel? Als de Heer die lieve woord zegt kinderkens. Wat toch een dierbaar woord. Begrijp je het wel mijn hoort? Zou je het wel kunnen zeggen waarom dat ze niet antwoord en niet, en niet begreep? Nee, het is niet alleen dat ze het niet begrepen hebben. Zou er nog een, -een wezen in Norwich die je begrijpen zou? En die een echte antwoord daarop zou willen geven? Zeg het dan maar vanmiddag. Had de Heer gezegd duivelen, dan zouden ze het wel begrijpen. Had de Heer gezegd duivelen, dan hebben ze wel begrepen dat het over hun heen. Maar kinderkens. Begrijp je het, mijn hoorders? De nacht in vijandschap tegen Godheid geleefd. Met God niet eens geworden. En dan kinderkens. Nee, daar ga hier niet in. Ik ben geen kindertje. Niets anders als een helhardige beest, mijn hoor. Die woord voor die discipelen, dat klopte niet. Nee, dat is wel voor anderen. Ze hebben wel gedacht dat de Heer boel, die bedoelt wat andere mensen. Dat was voor Petrus en dat was ook voor Thomas niet. Maar al was komens, dan mogen we geloven door de bloed van Christus gereinigd. Dan na de in mijn oordes. Daar kunnen we er ook nog niks mee doen. Kinderkens. Dat is voor iemand anders. Heb je je eigen wel leren kennen in zo'n weg gemeent? Dat het woord kinderke, dat behoort niet voor jou. Een ander woord. Als de Heer gezegd tegen je. Oh wat ben je toch een ongehoorzaam. Wat ben je toch een stoute jongens. Daar hebben ze wel kunnen begrijpen ja. Maar kinderkens. Daar legt zoveel liefde in. Daar legt dat predik zo'n nederigheid, Dat predik zo'n gehoorzaamheid. En daar kon ze bij de eigen niet winnen. Vandaag aan de dag over het algemeen. Er zijn allemaal kinderots. Maar er is een volk die het niet durft meer te zeggen in de praktijk van het leven. Waar, waar miljoenen die springen maar over de wereld. En die zouden alles aanpakken en zeggen dat we kinderen zijn. Maar dat is niet volgens Gods woord. De Heer zegt zelf tegen die discipelen. kindergers. En er is geen antwoord.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 dan zeide tot hen, kinderkens, heb gij niet ene toespijs? Zij antwoordende hem, nee, nee. Dat woord kinderkens, dat hebben ze niet begrepen. Maar de vraag, dat hebben ze wel begrepen. hebben ze die woord kinderkens begrepen hadden, daar was het al een opgeloste zaak. Want er is een volk van God door genade, met lege handen, met God eens mocht worden in de weg van de liefde. Je er wat van mijn ouders, met lege handen, God mocht te verhelen. Waarom? Dat een mens door genade gaat inleven. Dat hij onwaardig is van de minste kruim van Gods liefde en genade. Maar dat begrepen ze nog niet meer. Ze waren geen vreemdelingen ervan. Maar ik bedoel op deze tijd. Want we hebben net gezegd, ze hebben door een... Donkere nacht van treurstelling geleefd. En de Heer die maakt zijn volk oprecht hoor. Geloof dat maar vast en zeker. Van de natuur zouden wij een pelo op alle armen haten willen doen, maar God maakt zijn volk oprecht. En er voor nooit ongedekt wordt tot onze naaktheid gemeen. Dan bedrief je ziel voor de eeuwigheid. Weet het maar vast en zeker. En als er niet een ogenblik in onze leven ervaard wordt. dat wij de ongelukste. Dat er op aarde is. Dan is het nog niet van God. Mee. En daar gaat de discipel. Die zeggen nee. We hebben niks. Niks. Hadden ze dan niks. Zou er vanmiddag eens bij die discipelen is mochten komen en vragen, discipelen, heb je nou niks over? Wat denk je dat ze gezegd zal hebben? Wat denk je, men hoort dus wat komt op in je gedachten nou dat die discipelen wel zeggen zouden? Die hadden wel wat over. Die hadden wel wat over. Ze hadden over de vrucht van onze bondsbreken hadden. En daar is een volk op aarde die krijgen door genade in te leven. Wat daar in paradijs is plaatsgenomen. Geloof maar niet gemeente dat een mens die wordt maar één keer terug naar adem gebracht gebracht. Hoe nauwer leven dat Gods kerk mocht hebben bij de Heer hoe menigmaal dat ze terug naar adem gebracht moet worden. We moeten in leven wat er plaats genomen is. Het is de land te rusten niet voor Gods kerk. Nee. En dat wisten ze wel. Maar vruchten dat hadden ze niet. Nee. En daar legt meer in. Er is geen einde in deze tekst tekstgemeente. Ze moesten ook in gaan leren volgens de wet... De kunnen we ook niks meer voorbrengen. Nee. Gelukkige, gelukkige gemeente. Voor wie dat ze terechtkomen met lege handen. En dat we eigen schuld mogen. Ook ervaren ja. Eigen schuld. Wanaf die discipelen daar zo oprecht komt te verklaren. Geneen, Genene vis. Daar gaat... Dan gaat de Heer onderwijs geven. En dan gaat de Heer die discipelen niet uitvloeken. En de Heer die gaat met die discipelen niet spotten, nee. De Heer die gaat niet zeggen, discipel je bent wissers. Wat ben je toch dom? De hele nacht al gewist en nog niks, nee. God spot nooit met zijn volk. Maar hij handelt wel oprechtelijk. En hij handelt wel ordentelijk met zijn volk. En hij handelt wel vaderlijk. En dat bedoelt rechtelijk met zijn kerk. En dan gaat de Heer. Die gaat nou de wijsheid van Peters en van die discipelen nou overboord horen. En dan gaat de Heer spreken aan die discipelen. En hier is de plaats voor. voor die tijd was er nog geen plaats voor. Want dan zou die wijze Peter zeggen, nee zo ga je niet vissen hoor. Zo moet niet wezen. Je moet deze kant en daar die net net zo diep maar laten. En daar zo en daar zo. Maar gelukkig af, af onze dwaasheid, wat genoemd wijsheid, dat overboord gaan mocht. En dan gaat de Heer zeggen, werp het net op het rechterkant. En dat is de kant van vrije genade. Dat is de kant van eeuwig liefde. Dat is de kant van God. En dat is de kant waar geen iets van de mens bij komt. Want als je er maar even stil bij mogen staan. Dan moet je zo overdenken dat, dat de stuur wil zeggen wij. Dat is aan de rechterkant van de schip. En nou de Heer zegt, gooit die net maar over die stuur wil En laat ze maar loven. Laat maar, laat maar op de water gaan. Als God gaat werken. Dan kan geen mens meer de hand op de helm hebben. Hoor. Dan moet hij maar in de brede zee. Maar. maar dan gaat hij goed hoor. Dan gaat hij goed. Want dan wordt hij door God geleid. En wat door God geleid wordt. Dat wordt geleid naar het goede einde. En dan zo straks maar. Het was zomaar kort hoor. Het is heel... Nam een hele dag niet. En daar was die, die net, die was vol van vissen. Oh gemeente, de tijd is feitelijk op. Ik zou er nog graag langer over willen spreken. En vanzelf het is niet meer onze dienst voor de opstanding van Christus. Maar wij zouden maar vanavond er maar weer verder mee gaan. Want wat legt er toch veel in? Als, als die komt, dan komen ze terug met die. Met die skipje, met die net zo vol. Die was zo vol. En toch, dat die heer, die had er geen een van nodig. Want als je ze terugkomt, dan zien ze daar een kolenvier, En onbegrijpelijk, daar is er al vis op. Dat niet van die net gekomen is. En er is ook brood op. Ik heb er even mogen geloven denken. Wat dat ingaat. Dat er al vis er op die vier al Op die vier kolder was er al vis. En er was ook brood op mijn hoofd. Och, die heren die hoefden die vissen van die net niet te hebben. Om die discipelen om te vertroosten. Nee, daar leg wat anders in. Daar wel leg andere, ander onderwijs in voor die discipelen. Die vissen en die net die hebben wat anders te zeggen voor die discipelen. Maar die heren. Die kon die niet gebreken. Niet om die discipelen te wat middenmaal laten eten. Nee. Dat heb een ander bedoeld. Maar we gaan maar verder vanavond met die zaak. O oh, volk van God. Ik zou maar vanmiddag zeggen. Petrus. Thomas. Nathaniel de zonen van Sabbadeus. En nog andere twee discipelen. Want die discipelen hier, dat hier vergadert... dat, dat wijst op de ganse gods. Dat wijst op de kerken gods. En dat zegt dat eronder... de Heer is vrij en al zijn weggewerkt. Die een die heeft geen naam. Die andere... Ja, wat, wat zou je over die Nathaniel wel zeggen? Wel, we hoeven niks te zeggen. Staat allemaal in de Bijbel. Hey, en Israëliet en wie dat er geen bedrag zegt. Een mens die door Gods genade oprecht gemaakt is onder de wijdteboel. En daarvoor God oprecht zijn schuld beleid. Ben je al zover mijn goede? Ben je al zo ver gekomen in je leven. Met een Nathaniel die je schuld voor God beleid heeft. Onder die vijterboek. Wat zegt dat? Dat schuld schuld geworden is. Ja, voordat Felipe zich beroepen heeft, heb ik die gezien. Ja. Hoe was dat dan? Wenende. Wenende over de schuld. En niet alleen weende, maar ook de schuld beleiden. Ik hoop dat ook vanmiddag daar is nog een volk. Net zoals die Nathaniel. Die voor God moet bijgen. En verklaar moet hoe dat je geworden bent. En wat dat je leven is. En hoe stevig, hoe diep ongelukkig dat je bent. Want je mag er eens geloven als die Nathaniel onder die feitenboom krijgt. Dan kan het wezen dat hij voor eeuwig in de hel krijgt. Dat hij er maar nooit meer uit komt. En zo waren er verschillende hier. met verschillende. Want het is met Gods volk. Daar zijn zijgelingen. Daar zijn kleinkinderen. Daar zijn jonge mannen. En vader in de genade. En laat me dat maar nooit verreten. Want het is een wonder of een mens nog bemoedigd mocht worden. Maar een grote wonder of het een zaak nog eens mocht worden. En dat we nog eens mogen leren de verschil tussen een vernederde Christus en een verhogende Christus. Waar we leven in zo'n donkere tijden, mijn hoorders. En daar wordt er zo veel weinig van ervaren meer in het praktijk van het leven. Over een algemeen zijn we ziek als een kerkgemeente. Maar God komt zijn woord ons nog toe. Mocht de Heer het nog eens toepassen, en dat we nog eens mogen ervaren een donkere nacht zonder vlucht, en dat we nog zo ver gebracht mogen worden, dat heeft de Heer gezegd: werpt het net aan de rechterkant. Maar daar wordt een willig volk. Och, een volk die het niet meer weet, die worden willig gemaakt om, om het te doen in Gods weg. Want God spreekt en Christus spreekt als een machthebbende, mijn hoort. En je hoort die net maar op. Niet roekeloos en niet, niet onbeschoft, mijn orders. nee. Maar in gehoorzaamheid, dat is wat anders. Maar wordt er wel ook in, het, in die weg over godsdienst wel onbeschoft dat dat net aan de rechterkant overgegooid wordt. Maar dat is, dat is niet Gods werk, dat is de vrucht van de mens hoor. Dat is de vrucht van de vrome mens. Maar deze discipelen die gooiden het in, in gehoorzaamheid over. Neem het maar mee naar je huis. Misschien is er een volk hier wie een schip door de zee loopt. En weten wie dat het is als de dichter zegt. "Ik ga met mij geen ginken en me zinken. Duizend zorgen, duizend doden. Goal mijn angstvolle ziel. En ik ken hem niet. Wees mij eerlijk, zegt het maar hoe dat is, mijn hoorde. Hij heeft wende ellende en inwende donkerheid. En ik ken hem niet. Ik ken hem niet. En nog in wandelen in de weg van zijn eigen inzetting. En ik miste hem. En hij is er niet mee. Dan zou ik dit nog eens zeggen. O arme en ongelukkige volk. Wacht ja, wacht dan op de Heer. Want dat is ook waar geworden voor deze discipelen. Zij hebben niet overheers gewacht, nee. Maar, maar de Heer, die hebben ze opgezocht. En wat God doet, mijn God, is dat kan verkeerd niet uitloop. Maar het loopt hij in de weg dat God verheerlijk zou worden. En een mens in de diepste vernedering voor God zou bijgen. Want God die werkt in die weg. Dat zijn naam zal eeuwig hier omvangen. En hij zou een volk hebben. Die zou die worden willen gemaakt. Dat zijn naam alleen de Heere zal dragen. Mocht de Heer zijn woord doen zegenen. Tot troost en blijdschap van zijn arme volk. De nameloze nog een naam geven. En de namen volk nog eens nameloos maken. Dat ze nog eens in de nood naar God mochten schreeuwen. Oh, dat er nog eens een beroefende volk. In deze donkere tijd, die zonder God het niet meer donker En in zijn niet meer, is een persoon niet meer. Despijt is een persoon niet meer donker. Gemeente, wat ken je ervan? Wat ervan? King gewaarlijk ervan. Mijn ombekeerde medereizers naar de eeuwigheid. Dan dan is dat feitelijk zo erg dat in deze tekst is er geen ombekeerde mens bij me. Want na de opstanding van Christus dan heeft hij ...letterlijk niet aan een onbekeerde mens gesproken. Je zou wel zeggen, dan is het hopeloos, dan is het klaar. Nee, mijn hoor. Al was het in die vierte dagen... ...dat de Heer letterlijk niet aan onbekeerde mensen gesproken. Toch, Hij spreekt nog tot onbekeerde mensen. Hij spreekt door de kracht van de Heilige Geest... ...in de toepassing van zijn woord. En dan... ...wordt het doodlevend gemaakt. En dan mag ik nog even zeggen... ...nameloze volk in onze midden... ...die over de wereld wandelen... ...met zoveel zorg, zoveel vrezen. En dan soms nog vrezen dat het niets anders is als mensenvrees. Niets anders is dat hij het van een boek genomen heeft. Dat je niets anders bent dan een die, die wel zegt wat een ander eenmaal ervaren hebt. Dat je zo bang bent dat je een aap bent. Die een ander nadoet. Die je vader een bekeerde vader of een bekeerde moeder nadoet. Een nameloze volk. En een nameloze volk is een ongelukkige volk. Maar dat is een volk die door God gezegend zijn. Want het is niet de vrucht van de mens, maar de vrucht van God om een mens van adem een nameloze volk te maken. En voor dat nameloze volk mag ik dit zeggen. Al kun je het niet zien meer. Maar het zou nog straks op Gods tijd zo meevallen. Want aan die mouw is dat nameloze volk gezeten. Aan die middenmaal heeft dat nameloze wolk een plaats gegeven. En daar geven ze ook oh, mochten eten. Ja. Volk van God. Ik hoop dat je maar al door, door genade op de grond gegaan moet worden. Je zou zeggen, wat een eigen wens. Ja, mijn oors. Maar we zijn zo ellendig. Wij willen maar wat worden. Wij willen maar wat wezen. Maar de beste plaats is met lege handen. Op de grond. Want het leegde die worden met goederen vervuld. De Heere zegen zijn woord. Amen. Heere zegen die woord. Geef de toepassing. Neemt u weg wat van u niet is. Verzoen de zonden in het spreken en in het gehoor. Breng ons hier waar we nooit van ons eigen komen kennen, al staan we voor alles verantwoordelijk. Maar waar daar ook van onze eigen wil willen komen, willen we, wij willen ook daar niet komen van het dier. Waar we een mens die wil, maar niet door genade zalig worden. En hij heeft geen andere weg. Heer, verzoen onze zonden. Breng ons nog samen van mijn avond in uw geest. Heer doet het om uw naams wil. Amen. Laat ons leiden met de zingen van 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen en wat er verder valt, Psalm 89. Het eerste vers... Vang de zegen des en gaat er geen en vrede. De Heere zegene u en begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u, lichten en zij u genade. De Heere vergeef zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.